Vier uur. De Radio 1 Dus Bucela Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Komend uur duiken wij de geschiedenis van het zwemmen in met Jos van Kuijeren. Decennia lang zat hij voor de NOS in het zwembad. Ook hij is nu in Londen. We zijn in afwachting. Vlak na het nieuws straks al meteen de halve finale van Dex Elmond. En dat nieuws, dat NOS nieuws, krijgt u van Jopboot. Een groep uitgeprocedeerde Somaliërs is boos opgestapt uit het AZC in Vught. Ze willen niet langer worden ondergebracht in een zogeheten vrijheidsbeperkende locatie waar ze zich dagelijks moeten melden. De groep bivakkeerde eerder in een tentenkamp bij het uitzetcentrum in Ter Apel. Toen dat ontruimd werd, kregen ze tijdelijk onderdak in Vught. De opvang daar wordt per 1 oktober gesloten en daarom moeten de Somaliërs terug naar Ter Apel. De asielzoekers vinden het onterecht dat hun vrijheid wordt beperkt, terwijl de rechter heeft bepaald dat ze niet teruggestuurd mogen worden. Daarom kiezen ze ervoor om op straat te leven. Minister Leers laat weten dat het nog steeds de bedoeling is... dat de Somaliërs teruggaan als hun land weer veilig is. In de binnenstad van Apeldoorn is vanmiddag brand uitgebroken... op de bovenste verdieping van een pand waar een kapperszaak zit. Schuin erboven, de winkels, zitten woningen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, zegt de brandweer. Het vuur is inmiddels onder controle, maar is nog niet geblust. De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen veroordeeld... voor het overboord gooien van een matroos in Brazilië. Ze moeten 14 en 13 jaar de cel in. Er was 18 jaar geëist. De rechter vindt bewezen dat de twee Nederlanders... tijdens een proefvaart in Brazilië zeven jaar geleden... de matroos met voorbedachte raden overboord hebben gegooid... en hem dus hebben vermoord. Zij zijn op weg gegaan met die boot en hebben een matroos meegenomen. Dat moest, omdat zij een proefvaart wilden maken. Zij kregen toen een matroos mee. Zij wisten ook tevoren dat ze een matroos mee zouden krijgen. En zij hebben tevoren ook bedacht dat zij uh, van de matroos af moesten. De mannen hebben wel bekend dat ze de matroos... na een paar uur varen overboord hebben gezet... maar ze zeggen dat ze nog wel een zwemvest naar hem hebben toegegooid. Het lichaam van de matroos is nooit gevonden. Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft gefaald... in het toezicht op een mishandelde peuter. Dat schrijft de inspectie Jeugdzorg in een rapport... naar aanleiding van het overlijden van het driejarig jongetje vorig jaar maart. Het jongetje kwam meteen na zijn geboorte in een pleeggezin... maar keerde later terug bij zijn moeder. Volgens Bureau Jeugdzorg kon dat, ondanks meldingen van de politie... een ziekenhuis en ook de oma van de peuter... die zich zorgen te maken over de veiligheid van het kind. De organisatoren van de Olympische Spelen doen meer kaartjes in de verkoop... na de klachten over de vele lege plaatsen in de stadions. Gisteravond werden de eerste 3000 kaartjes op internet te koop aangeboden... waarvan 600 voor het turnen. In de eerste dagen van de Spelen ergerden veel mensen... die geen kaartjes konden krijgen zich aan de onbezette plaatsen in de stadions. De plaatsen zijn vaak gereserveerd voor officials en sponsors. De organisatie gaat die nu elke dag vragen of ze van plan zijn naar het stadion te gaan... Er worden ook al lege plaatsen opgevuld door militairen en scholieren... die vrijwilligerswerk hebben gedaan. Judoka Dex Elmond heeft op de Olympische Spelen de halve finales bereikt. In de kwartfinale versloeg hij de Fransman Legrand met Epon. In de halve finale treft Elmond de Japaner Nakaya. En die halve finale die gaat rond deze tijd van start. Zo dadelijk gaan we weer naar Londen. Tennissen Robin Haase werd in de eerste ronde uitgeschakeld... door de Fransman Gasquet. Schutter Peter Hellenbrand werd vijfde in de finale... van het onderdeel 10 meter luchtgeweer. Het weer vanavond alleen in het noordoosten. Nog een bui in de rest van het land blijft het droog. De vannacht langs de kust enkele buien mogelijk met onweer. Morgen in het noorden eerst zonnig. Verder bewolkt, af en toe regen. Het wordt morgen 20 graden. Woensdag meer zon en dan 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn er twee rijstroken dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het is uh, vijf minuten over vier. Veel sportgeschiedenis komend uur. De geschiedenis van het zwemmen en het Indiaanse hockey. En natuurlijk die halve finale net al aangekondigd van Jurka Dex Elmond. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en de Sarah Carasso. Theo Plachard volgt het judo de hele dag al. Is het al zover Theo? Nog niet. We kijken naar de andere halve finale tussen de topfavoriet Wang uit Korea en de Rus Isaev. Daar moet nog ruim drie minuten gejudood worden. Er is nog geen score op het bord verschenen. Maar als ik naar rechts kijk, dan zie ik wel klaarstaan voor de andere halve finale Riki Nakaya en onze Dex Elmond. Een minuut of vijf nog. Oh, wij Een minuut uh, of vijf nog. Precies Theo, dank. Dan komen wij uh, natuurlijk bij jou terug. niet. Ik heb een boekloon en Als denkt, wat krijgen we nou, wat hoor ik hier? Nou, dat is Pussy Riot, een Russische punkband met, een band met alleen vrouwelijke leden. Ze dreigen voor jaren achter de tralies te verdwijnen, omdat zij dit nummer speelden. U heeft er misschien al iets over gehoord en gelezen. In een orthodoxe kerk in Moskou. Ze zitten al enige tijd uh, gevangen. Vandaag is die rechtszaak begonnen tegen de drie bandleden en correspondent Geert Grootkoerkamp in Moskou. Geert, jij uh, stond voor de rechtbank. Was het daar druk? Het was behoorlijk druk, ja. Het begon stilletjes. Maar in de loop van, van de, de ochtend en de middag druppelden er steeds meer mensen daar naartoe. Dat uh, je ja, al met al iets van 100, 150 mensen had. Ook veel journalisten natuurlijk, maar ook aanhangers van uh, Pussy Riot. En ook tegenstanders van Pussy Riot uh, in de vorm van nou, leden van, van, van bepaalde Russisch-orthodoxe groeperingen uh, die kenbaar kwamen maken dat zij zich zeer gekwest voelen door dat optreden van, uh, van die vrouwen in die uh, kathedraal. En dat optreden in die kathedraal, waar worden ze nou eigenlijk precies van beschuldigd? Nou, formeel worden ze beschuldigd van uh, het verstoren van de openbare orde. Met een mooi Russisch woord heet dat hooliganisme. Hooliganism. Um, daar staat uh, een straf op van tot zeven jaar gevangenisstraf. Dus dat is, dat is niet niks. Um, maar de openbare aanklager die, uh, ja, die heeft dat nog wat aangedikt uh, vandaag ook in de zitting. Uh, die heeft gezegd dat de dames uh, duidelijk uit waren op het kwetsen van, uh, van de gevoelens van uh, Russisch orthodoxe uh, gelovigen. Dat dit een, een, een van tevoren, lang van tevoren de geplande actie was. Inderdaad, met als doel uh, ja, die, die, die, die mensen te kwesten... om, om uh, ja, religieuze uh, uh, haat te kweken in de Russische samenleving. En dat wordt door de openbare aanklager gezien... als uh, ja, een, verz een verzwarende omstandigheid. En het uh, lijkt dan ook geen twijfel dat men uh, inderdaad zal eisen... om die zware straf van zeven jaar op, de, op te leggen. En is dat ook bedoeld om, om een voorbeeld te stellen voor anderen? Uh, daar lijkt het wel op, ja. Uh, natuurlijk is er al veel gezegd over deze zaak... Uh, dat dit een politieke zaak zou zijn. Uh, en ja, de reden daarvoor is dat... Uh uh, de reden daarvoor is dat uh, de, de vrouwen niet uh, kort nadat het gebeurde zijn, uh, weer zijn vrijgelaten... maar dat ze heel lang worden vastgehouden. Ze dus zitten nu al maandenlang vast en het voorrest is met een half jaar verlengd. Dus dat wordt al bijna een jaar. En dat uh, vooral uh, omdat ze uh, een uh, punkgebed, wat ze zelf noemen, hebben uitgesproken... gericht tegen uh, premier, premier toen nog en nu president Poetin. Dat geeft het een heel politiek karakter. Geert de Grootkoerkamp, dank. Yeah, man, Call. Got to get my things, got to catch this ride Gotta look my best, cause I know they'll be my shin U hoorde Jimmy Cliff. Gaan we weer de halve finale? De judo, Theo Placier. Uh, hij is blijkbaar nog niet begonnen. Weten we al wel tegen wie die in welke situatie moet? Ja, de andere halve finale is inderdaad net afgelopen. Die ging tussen de topfavoriet Wang uit Korea en de Rus Mansour Isayev en is toch verrassend vind ik gewonnen door de Rus Isaev. door twee straffen. De Koreaan, ook niet helemaal fit, stond bij de Ingang van de zaal al met zijn coach een tijdje zijn arm te masseren. En ook tijdens de wedstrijd leek hij daar, recht, leek, leek hij daar last van te hebben. Zijn rechterarm. In elk geval heeft Isaev daarvan goed geprofiteerd. En hij staat sowieso in de finale. En die Koreaan, ja, tweevoudig wereldkampioen. Zilver op de Olympische Spelen in Peking haalde hij... Toen deed hij het destijds met een gebroken rib. Hoe hij dat gedaan heeft, dat kunnen we hem niet meer vragen. Want hij verdwijnt inmiddels in de catacombe. En gaat zich opladen voor een wedstrijd voor het bron straks. En nu prachtige muziek als inleiding op de halve finale. Waarbij we onze Dex Elmond in het blauw zullen gaan zien. Tegen de man uit Japan, Biki Nakaya. Het gaat allemaal volgens de regels. Het moet allemaal op tijd. Heel veel politie, zeg maar tussen aanhalingstekens, mannetjes die van alles willen en zeggen en aanwijzen, aanwijzingen geven voordat het echt kan gaan gebeuren. Dus ze staan nog steeds te trappelen daar ja, bij want, de ingang want, van Ja, want het Theo, de Nakaya, hè? Wat, wat kan je over hem vertellen? Nakaya is de wereldkampioen die vorig jaar de titel binnenhaalde in Parijs. En de tegenstander op dat moment was uitgerekend Dex Elmond. We roepen altijd Dex Elmond prachtige zilveren plek gehaald op het uh, WK. Dat klopt. Niet alleen uh, vorig jaar, maar uh, ook, uh, uh, ook in 2010 in Tokio. En vorig jaar verloor hij dus van uh, deze Nakaya, terwijl ze nu opkomen. Gejuich van de toeschouwers. Ik zie Japanse vlaggen en Nederlandse vlaggen. En uh, is het dus wat dat betreft een mogelijkheid voor Elmond om een revans te nemen. Hij loopt heel langzaam langs die mat. Prachtig podium is het. is verhoogd zoals judoka's hier judo Goed zicht voor de toeschouwers die vrij dicht op de mat zitten. En nu hebben ze allebei het trapje beklommen en lopen ze naar de mat. Prachtig geel. Goed duidelijk voor de televisie. En het gaat beginnen. Het gaat vijf minuten maximaal duren. We hopen dat er voor die tijd een beslissing valt in het voordeel van Dex Elmond die niet alleen die de wedstrijd om het WK-goud verloor. Maar vorig jaar in Parijs nog een keer tegen Japan eruit kwam. Tijdens het fameuze Tournoi de Paris. Ook wel het Wimbledon van het judo genoemd. En toen ook verloor. Dus het is de eerste keer vandaag dat hij tegenstanders treft. Tegen wie hij een achterstand heeft. Zeg maar. Alle andere tegenstanders, daar stond hij op voorsprong in onderlinge resultaten. Maar nu een achterstand en nu meteen al in de beginfase na 10 seconden valt hij op zijn hoofd en uh, lijkt hij daar wat last van te hebben. Maar hij is hard en hij moet ook doorgaan want uh, opgeven dat komt natuurlijk absoluut niet uh, in zijn hoofd op. Maar het was even een tikje dat de Japanner uitdeelde aan Elmond die nu naar de grond moet uh, met een uh, beentechniek van de Japanner. Maar... Uh, hij heeft dat heel snel door en gaat op zijn buik liggen. En dan houdt hij de verdediging gesloten, de armen gekruist voor de borst, tegen het lichaam aangeperst. Zodat het voor de tegenstander moeilijk is om hem te kantelen, om een grondgevecht aan te gaan met enig succes. En de scheidsrechter zien dat ook en laten dat ook niet te lang doorgaan. Want ze zijn op dit moment erg gefocust op... Positief judo, anders gezegd negatief judo, afwachtend judo. Dat is niet in trek, dat wordt uh, snel afges afgestraft door de scheidsrechters. Vandaar dat hij ook dit, uh, deze situatie snel afkapte en we weer doorgingen. Met inmiddels één minuut op de klok is er opnieuw een grondgevecht. Nog geen scorers met de Japanner uh, die uh, Elmond probeert te kantelen. Maar het lijkt, uh, het lijkt me ook een situatie waar niks uit gaat komen. Dat vindt ook uh, weer de hoofdscheidsrechter. En de heren op de hoek, die vinden het ook allemaal best, die doen niks. Dus we onderbreken de pot weer en we gaan weer opnieuw beginnen met 3 minuten 50 nu op de klok. In deze halve finale op het Olympisch toernooi tussen Dex Elmond, 28 jaar, student medicijnen, is hier een tijdje mee bezig. En de Japanner die iets jonger is dan Elmond, dus wat dat betreft... ...in het voordeel zou kunnen zijn. Maar ook iets minder ervaring heeft dan Elmond... ...die hier genoemd wordt als outsider. Niet bij de absolute topfavorieten... ...maar zoals hij vandaag bezig is... ...wedstrijd voor wedstrijd... winnen van Nartey uit Ghana met Ippon... ...met Donka, de Braziliaan ging eraf met Juco... ...en prachtig in de verlenging Hugo Lecrant, de Fransman... ...ook met een golden score... Met een heupworp voor Vol Ipon eraf. En nu dus de vierde wedstrijd vandaag die hem heel veel roem zou kunnen brengen. Die hem op weg zou kunnen brengen naar de finale. En dat betekent dat hij zeker is van zilver. En uh, dat hij dat zelf nog tot goud zou kunnen omzetten. Maar voorlopig is het nog niet zover. Moet hij oppassen voor de armklem die de, die de Japaner gaat aanleggen. Oh, Dat gaat helemaal mis voor Elmond. Als hij dit houdt is hij een hele grote. En hij kan tot weer op zijn rug. En die Japaner, hij draait eruit. Fantastisch gedaan. Dit was een hele goede mogelijkheid voor de Japaner. Voor Nakaya om voortijdig einde te maken aan de wedstrijd. Maar Elmond draait daar helemaal uit. Want was hij op zijn rug gekomen? Ja, dan was het een armoverstrekking geworden. Dan had hij moeten aftikken en dan was het einde verhaal geweest. Maar heel goed hersteld door Elmond. Maar dit was een heel gevaarlijk moment. En... Het betekent dat de score dubbel blank blijft en we weer verder gaan met 2,5 minuut zuivere tijd. Op het scorebord is het de Japanner Nakaya, Riki Nakaya, die toch iets actiever is dan Elmond vind ik op dit moment. En hij heeft het initiatief en Elmond ja, die weet dat hij achter heeft gestaan, twee keer, twee keer verloren heeft van de Japanner. Hij moet een truc bedenken om deze sterke Japanner te verslaan, hij probeert het nu aan de rand van de mat met een... Armworp, maar hij eindigt. Ze eindigen allebei buiten de mat, zonder dat het een score oplevert. En ze gaan weer terug. Maar dit was een goed moment van Elmond, die laat zien dat hij wel degelijk wil aanvallen op de momenten dat het kan. Maar die Japanner die is uh, geslepen. Japan, het land uh, dat op uh, de Olympische Spelen van China de meeste medailles binnenhaalde. En ook dit jaar weer uh, een goede greep in de prijzenpot wil gaan doen. En uh, we zullen het met Nederland iets, uh, zullen ons wat bescheidener op moeten stellen. Maar misschien kan het vandaag een, een mooi begin worden voor uh, Dex Elmond. Met twee minuten nog is het uh, weer een duel aan de rand van de mat waarbij beide judokas wankelend in evenwicht zijn. Elmond wel naar de grond gaat, maar het is uh, buiten de mat. Goed gezien door uh, de hoekscheidsrechter en uh, we, gaan weer op, uh, we gaan weer verder. En we blijven dus uh, op een dubbelblanke stand staan. Terwijl Elmond nu de, het advies krijgt of eigenlijk de opdracht krijgt om zijn pak wat in orde te brengen. Dat uh, doet hij, daar neemt hij uh, de tijd voor. Nou, dat stelt niet veel voor van wat hij nu gedaan hij heeft. Hij heeft alleen zijn riem wat strakker uh, gedaan. En uh, gaat weer verder. Soms is dat een mooi moment om wat rust te nemen. En om nog even te luisteren naar de coach. Maar dat was hem niet uh, gegund. We gaan weer snel verder. En de tijd tikt door naar de eerste minuut. Terwijl uh, de Japanen nu een uh, schouder worden probeert in te zetten. En een Osutomi erachteraan. Maar uh, dat lijkt allemaal nergens op. Het zijn geen scorers. Het zijn, scores, het zijn uh, kinza's. Het zijn uh, niet meer dan speldenprikken. Die... Uh, geen enkele waarde hebben die niet gaan tellen voor wat betreft de puntentellingen op het bord. Vandaar dat het dubbel blank blijft. En ook qua sportiviteit gaat het prima. Zijn er geen straffen uitgedeeld en ook de passiviteit hebben we nog niet gezien. Ze willen wel beide, maar ze zijn aan elkaar gewaagd. Het is een mooie, spannende pot. Waarin het zomaar beslist zou kunnen zijn in een split second zoals we zagen tegen Hugo Legrand in die kwartfinale. Waar Elmond het fantastisch deed met die heupworp. Nu probeert hij die schouderworp weer. Die hebben we al vier keer van hem gezien. Maar hij zit er nog niet lekker op vandaag. Ook nu weer niet. En de Japaner kent dat natuurlijk van hem. En weet dat eenvoudig tegen te houden. En hebben we nog één minuut te gaan. En gaan we kijken of er een beslissing gaat komen in deze laatste minuut van de officiële speeltijd. Dan wel dat Elmond... ...opnieuw verder moet met de golden score. is iets wat krachtenvredend is natuurlijk, zo'n verlenging. Dat geldt ook voor de tegenstander. En de Japanner heeft dat nog niet gehad vandaag. Dus die is wat dat betreft in het voordeel. Maar Elmond is conditioneel goed, heeft zich heel goed voorbereid in het krachthonk, hardlopen in de duinen. En natuurlijk veel specifieke judo-trainingen voor zover die niet gehinderd wordt door blessures. Want dat is hij wel blessuregevoelig de laatste jaren. En heeft wat dat betreft... Heel wat achter de rug. En ook na de Olympische Spelen. wellicht wacht hem een operatie aan een knie. Maar voorlopig zien we daar weinig van dat hij daar last van heeft. Met nog 19 seconden te gaan. Is het nu de Japaner aan de rand van de mat? Die Elmond probeert over zijn schouder te trekken. Maar die kruipt naast de mat. En de scheidsrechter ziet nu dat het voldoende is. Genoeg is. En weer Mathee. En weer 11 seconden te gaan nog. Tot het einde van de wedstrijd. Nou, het wordt de dood of de gladiolen. Nu in deze laatste 10 seconden wordt het verlenging. Of gaat een van beide judoka's nog een actie doen die iets oplevert. Dan ben je winnaar. Want dan is de tijd tekort voor de tegenstander. Nee, ze laten het zo. Ze pakken elkaar nog wat vast. Maar dat gaat helemaal nergens meer over. Golden score gaan we krijgen. We hebben vijf minuten gejudo'd, Helemaal niks opgeleverd. Ik neem even een slokje als het mag. Dat mag zeker, Theo. Ja. Zegt de golden score, dat, dat heeft hij dus al eerder gehad. Hè? Delman, uh, Dex Elmond in de, in de kwartfinale. Die, die Japanner, heeft hij dat ook al achter de kiezen of niet? Nee, die heeft dat uh, nog niet gehad. Dus die uh, heeft die is wat misschien wat, betreft... wat fitter. Iets fitter, ja. Dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, uh, Elmond zit natuurlijk vol adrenaline. adrenaline en die uh, Japanner uh, ook. Dus wat dat betreft uh, voelt hij de vermoeidheid uh, niet... En zou dit nu moeten gaan doen. Maar ja, nu moeten ze, kunnen ze zich niet meer verschuilen. Ze zullen nu naar voren moeten komen. Want elke actie kan beslissend zijn. En is gewoon beslissend. Is het een. Uh... Een kleine worp of een grote worp, dat maakt niet uit. Twee strafjes, dat betekent einde wedstrijd. We gaan zien, ze gaan nu risico's nemen. Ze gaan wat opener naar elkaar toe en zijn ook wat actiever. Want straks, als er niks gebeurt, krijgen we die scheidsrechters. En die gaan dan degene belonen die ze over het algeheel genomen toch het beste vinden. Merkwaardige situatie nu, bokje over zou je bijna kunnen zeggen. Maar het levert niks op. We gaan weer opnieuw verder. En Elmond blijft wat langer liggen. Het lijkt wel of hij ja, aan het nadenken is van wat hij moet doen. Arends probeert hem nog wat toe te roepen. We zagen hem dat net ook. Het leek alsof hij zich verschool. Alsof hij een blessure feinde. Maar hij maakte daar toen vervolgens aan al die speculaties een einde met een prachtige ippon in die kwartfinale. En nu moet hij oppassen aan de rand van de mat weer op de duw van de Japanner. Maar het gaat gewoon weer door zonder dat het bord gevuld wordt. En wat dat betreft geen mooie partij tot nog toe. Wel heel spannend, maar mooie acties hebben we niet gezien. Geen mooie vloeiende aanvallen, ook niet van de Japaner. Dus dat is toch wel de verdienste van Elmond die de Japaner van zich af weet te houden. Maar ja, er mag er maar eentje verder. En eentje moet vandaag de beste zijn. En het is nu de beentechniek van de Japaner, gevolgd door een Osutami. Maar ook niet goed uitgevoerd door Elmond. En zo kabbelt de tijd door met 1 minuut 50 nog te gaan... is er nog steeds niets wat voldoende is om een overwinning voor een van beiden vast te stellen. Maar het kan zo gebeurd zijn. Het is een golden score. Het kan in een split second klaar zijn. Want degene die nu een actie maakt, die iets oplevert, die wint de partij. Dan wordt hij niet meer uitgejudood. Vandaar het systeem golden score dat vroeger over 5 minuten ging... Maar nu drie minuten. En als je dit zo ziet, is drie minuten ook nog te lang. Want uh, er gebeurt gewoon uh, niet zoveel. Elmond krijgt nu uh, het teken van de scheidsrechter dat hij uh, rechtop moet gaan staan. En krijgt een straf voor passiviteit. Chewy, een gele kaart. Nou, dat is nog niet dramatisch. Maar dat telt natuurlijk niet in zijn voordeel. Hij moet er nog eentje bij krijgen om een Juco achter te komen. En dan de wedstrijd te verliezen. Maar die gele kaart staat op het bord. In het nadeel van uh, Dex Elmond. Dat zien die andere scheidsrechters ook. En dat ziet... Uh, de hoofdscheidsrechter, en dat onthouden ze als ze straks eventueel met vlaggetjes de beslissing moeten doen. Net een flitsende actie van de Japaner aan de rand van de mat, die goed afloopt voor Elmond, omdat het buiten de mat was. En het moet allemaal op het gele vak zich afspelen. 1 minuut 15 nog. Oei, oei, oei, wat is dit spannend. Wordt het Elmond of wordt het de Japanner die dan voor de derde keer zou winnen van de Nederlander, die... Nu moet uh, laten zien dat hij hier terecht tot de outsiders behoort. Een uh, flow zit tot nog toe. En deze dag zou moeten afsluiten met een uh, finale plaats. Dat zouden we dat toch graag willen als uh, Nederlands kamp? En ook de oranje shirts op de tribune die, uh, zien dat heel erg graag. Maar het is uh, wat stil. Hij wordt niet aangemoedigd. En, uh... Ja, hij is op, ik vind die halve finale eigenlijk de minste partij tot nog toe van de dag van Elmond. Maar ja, de tegenstander is ook van ander niveau. Ricky Nakaya, de regerend wereldkampioen sinds vorig jaar in Parijs. Toen die Dex Elmond versloeg. En zo gaan we er weer door. We gaan weer verder met 44 seconden nog. En we tellen naar nul af. En nu moet het echt gaan gebeuren. Dan dus krijgen we dat ritueel met de vlaggetjes nog. Terwijl uh, Ricky Nakagi, Nakaya de... Usutemi probeert. Dat is een kennelijk een uh, worp die, die hij uh, graag uitoefent. Maar tot uh, weinig succes heeft het geleid. Terwijl Elmot nu een beetje aangeslagen op de mat zit. Ja, zou het zou toch zijn dat hij dan last heeft van die knieblessure. Hij moet weer terug uh, van de scheidsrechter naar uh, de uitgangspositie. Gewoon gaan staan. En anders moet je medische verzorging vragen. Dit halve gedoe, dat wil hij niet hebben. Dus doorgaan. Hij uh, lijkt me niet helemaal uh, top op dit moment... En de laatste halve minuut is ingegaan. En die Japaner ruikt dat en ziet dat natuurlijk. En weet hoe zijn tegenstander daarop kan reageren. En nu is het de Japaner weer die gaat liggen. En ook aan zijn knieën pakt. En Elmond staat weer voorover gebogen op die mat. Nee, er is iets niet helemaal tof. Of hij speelt geweldig toneel. Nou, dat lijkt me niet... Het lijkt me dat hij uh, iets uh, mankeert, waardoor hij die niet die wedstrijd kan judoen, die hij graag zou willen judoen. En weer die Osutomi van die Japanner. het lijkt wel of hij niks anders kan. Dat wil zeggen op je rug gaan liggen en dan de tegenstander bij je armen pakken en hem over je heen proberen te slaan. Zodanig dat hij op de mat terecht komt. En zo uh, hebben we nog maar 9 seconden te gaan. En zitten ze beide tegenover elkaar en uh, lijkt het me dat ze het nu gaan uit judoën. En Elmond moet niet al te passief zijn, want anders krijgt hij die gele kaart nog. En dan is het uh, afgelopen. Dan is het afgelopen is het uh, voorbij voor Elmond wat betreft de finale plaats. Nou, kijken wat hij gaat doen hoor. Die scheidsrechter zegt, dat zou zomaar nog kunnen in die laatste negen seconden. Dat hij hem uh, iets geeft. Nee, hij doet het niet. Gelukkig moet je zeggen. En nu nog acht seconden heel blijven. Wel iets laten, zoen, laten zien. Uh, niet te passief blijven. Nee, dat doet hij niet. Hij probeert het wel. Maar uh, niet voldoende voor de winst. Voor de Japaner niet. En voor uh, Elmond niet. Ja, nou ben ik benieuwd wat er uh, gaat gebeuren... Ik denk dat Elmond tekort gaat komen in deze halve finale. Dat de vlaggetjes, de witte vlaggetjes en de blauwe vlaggetjes meer voor wit omhoog zullen gaan dan voor blauw. We zullen het zo zien. Het is een oeroud ritueel. Witte vlaggetjes en blauwe vlaggetjes. Op teken van de hoofdscheidsrechter gaan de vlaggetjes omhoog. En zullen we het binnen een paar seconden weten. Wit of blauw? Ja hoor. 3-0 voor Nakaja. Elmond uitgeschakeld voor de finale. Wat is dat jammer. Maar ja, gezien het verloop van deze wedstrijd, ik zei het al, het was niet zijn allerbeste wedstrijd. Verdient dat de Japanner wint. Elmond zien we nog wel terug voor het drons. Jax Elmond, dus helaas niet gewonnen in die halve finale, gaat judoën straks. En dat is natuurlijk allemaal live te volgen in deze sportzomer op Radio 1. Straks gaat hij judoën om het brons. Wij blijven erbij. Theo Plasjaar blijft daar ter plekke. Het loopt al aardig richting de klok van half vijf. Dat betekent dat we eerst naar de hoofdpunten van het nieuws gaan. Een minuutje vroeger dan anders. Jobboot. Het huidige kabinet zal geen verbod uitvaardigen op weigerambtenaren. Dat staat in een brief van minister Spies aan de Tweede Kamer die had vlak voor de zomervakantie twee moties aangenomen om een einde te maken aan de praktijk dat trouwambtenaren kunnen weigeren om homohuwelijken te sluiten. Volgens Spies is zo'n verbod alleen mogelijk via een wetswijziging omdat het kabinet demissionair is, wil Spies zo'n wetswijziging niet in gang zetten. Een groep uitgeprocedeerde Somaliërs is boos vertrokken... uit het asielzoekerscentrum in Vught. Ze willen niet langer worden ondergebracht... in een zogeheten vrijheidsbeperkende locatie... waar ze zich dagelijks moeten melden. De groep zat eerder in een tentenkamp bij het uitzetcentrum in Ter Apel. Toen dat werd ontruimd, kregen ze tijdelijk onderdak in Vught. De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen veroordeeld... voor het overboord gooien van een matroos in Brazilië... zeven jaar geleden. Ze moeten veertien en 13 jaar de cel in. Tegen hen was 18 jaar geëist... De rechter vindt dat de twee Nederlanders tijdens een proefvaart in Brazilië... de matroos met voorbedachte raden overboord hebben gezet en hem dus hebben vermoord. De organisatie van de Olympische Spelen doet meer kaartjes in de verkoop... na klachten over de vele lege plaatsen in de stadions. Gisteravond werden de eerste 6000 kaartjes op internet te koop aangeboden... waarvan 600 voor de turnen. De plaatsen zijn vaak gereserveerd voor officials en sponsors... die niet altijd verschijnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er is een aanrijding geweest op de A2... Eindhoven richting Maastricht, tussen Weert Noord en Nederweert 2 kilometer. Verderop tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. Dat is een spoedreparatie, er zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven... tussen Afritzomer Zomer en Gelder op 3 kilometer. Dat is een aanrijding, de rechte rijschok is dicht. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Straks Jurrit van der Voren over de geschiedenis van de hockeywedstrijd Nederland-India. Want om vijf uur dan begint die wedstrijd bij de mannen. Net hoorde u de AWB-verkeersinformatie, maar we gaan er nu over de AWB-alarmcentrale. hebben vorige week een record aantal pechhulpvragen vanuit het buitenland. 6.000 keer werd er maar liefst hulp verleend aan automobilisten. We gaan daarover praten met Ad vonk van de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag. 6.000 keer hulp, maar hoeveel, hoeveel telefoontjes bijvoorbeeld krijgt u dan binnen in zo'n week? Ja, we hebben het dus opgeteld en dat, uh, vorige week was, waren dat er uh, 75.000. 75.000? En, en zijn dat allemaal mensen met. Dus niet dat ze de weg niet kunnen vinden, maar dat is er niet met de auto, hè? Nou, dat, zijn, dat is van alles. Dat is met, uh, ze hebben dan uh, uh, vragen over bosbranden. Uh, vragen of uh, een, ergens een overstromertje misschien. Uh, kan ik er nog komen? Van, van alles wat tot inderdaad concrete hulpvragen. Dus van uh, ja, ik, heb, uh, ik voel me zo ziek wat moet ik doen en of mijn auto doet het gewoon niet. En nou hebben we altijd die, die oranje, rode en zwarte zaterdagen daar in Frankrijk dan met name. Maar is het ook in de weekenden dat, uh, dat iedereen belt of, of is dat de pieken? Nou wat opvalt is dat natuurlijk uh, die pieken die, die zitten eigenlijk altijd in het weekend. Daar waarschuwen wij ook altijd voor van ja reis dan niet en reis dan op een zondag of op een ander moment in de week. Nou heel veel mensen kunnen dat niet blijkbaar maar we zien wel een kleine kleine beweging dat mensen ook in het uh, meer door de week gaan rijden want uh, als het gaat om de hulpvragen zien we daar toch een stijging, met name door de week. En zijn die hulpvragen in die zin, u kunt natuurlijk niet alles oplossen... maar altijd wel binnen het kader waarvoor ze u kunnen bellen... of krijgt u ook de meest vreemde aanvragen, goed bedoeld, maar waar u helemaal niet van bent? Ja, die zitten er stiekem wel bij. Aan de andere kant, uh, die, die ruis, hè, die, die zo noemen we dat, Ja, die ruis die hou je altijd omdat je nou eenmaal de alarmcentrale bent van de AWB. Ja. En wat zijn de, de, de klassieke vakantielanden? en ook de topbellers? Frankrijk, Spanje en zo? Ja, Frankrijk is natuurlijk helemaal top. En uh, Duitsland nu is natuurlijk ook nog steeds een beetje stijgende. En Oostenrijk, daar komt het echt vandaan. Spanje wat minder uh, dit jaar, omdat uh, de Ramadan die valt uh, echt eigenlijk midden in de vakantie. Ja. En dan zien we dat onze Marokkaanse Nederlanders... Ja, dat die hun vakantie uh, ja, of niet vieren. Het is niet het minste in Nederland. Of misschien heel kort met vliegtuig even heen en weer zijn gereisd. En um, u heeft daar ongetwijfeld ervaring mee. Is de, is de piek al geweest? Gaan we het nog tegemoet? Waar, waar zit u, wat uw seizoen betreft? Nou... Ik denk de piek voor afgelopen week. Alleen er zijn hier in huis nog een aantal mensen die zeggen van nou deze week komt ook nog wel eens heel druk worden. Dus we gaan dat uh, moeten het afwachten. En werd u daarop met elkaar of zo? Dat je een soort poeltje maakt van hoeveel telefoontjes krijgen? we? Nou dat? wij werden nu meer op de Olympische Spelen. Nou dan gaan wij dat met u doen. Ik ga u danken voor uw informatie en sterkte wensen bij al die hulpvragen die nog naar u toe komen. Ad Fong van AWW. dank u wel. Vanochtend waren Tom en ik zo bevoorrecht om in het Aquatic Center te zijn hier in Londen. Het bad waar uh, opnieuw series bij het zwemmen te zien waren. En we hebben ons daar van alles afzitten vragen op de tribune. En gelukkig hebben we daarom hier Jos van Kuijeren. Hij is bij de zes voorgaande Spelen onze verslaggever geweest. En is er nu voor zijn eigen website, zwemchroniek.com. Jos, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Luzella. Z goedemiddag, zit jij Tom. te genieten deze dagen in, in dat Aquatic Center? Ja, toch weer wel. Uh, zeker uh, omdat ik het nu van een andere kant bekijk. Maar het is weer zo'n toernooi waar zoveel verrassingen zijn. Waar zoveel reputaties sneuvelen. Dat is gewoon uh, genieten. Want wat vind jij dan de grootste verrassing tot nu toe? Uh, dat er zomaar een kind uit China dan weer wint. 16, geloof ik? Uh, uh, ja, 16. Uh, weer zo'n geval waarvan je denkt... Is dat al zuivere koffie? Uh, een ploeggenoten van er is in april... Uh, gepakt op Epo en dergelijke. Dus dat is wel bijzonder. Maar ja, goed. Uh, het verhaal Phelps. dat spreekt natuurlijk helemaal aan. Als je altijd wint. en dan uitgerekend op het eerste nummer wat je hier moet zwemmen. dan buiten de prijzen valt. ja, dat, dat, dat is al zo'n sensatie. Gisteravond de Estafette. 4 keer 100 meter vrije slag. Waar de Fransen revanche namen op de Amerikanen. die hen vier jaar geleden aftroefden. en nu Frankrijk. Dus ja, dat is echt. Heel goed. En er zijn ontzettend veel afstanden. 17 afstanden voor vrouwen, 17 voor mannen. Is dat altijd zo geweest, zo'n druk en vol programma? Het is ooit begonnen met maar vier afstanden, maar dat is dus een heel ver verleden. En men is direct daarna begonnen met allerlei dingen erbij te verzinnen. Tot aan 1952 was het nog niet... Echt veel, de 100 meter vrije slag, de 400 meter vrije slag. En bij de mannen nog de 1500 meter vrije slag. Je had dan nog een rugslag en je had schoolslag. En uh, twee estafettes. Nee, slechts één estafette. Ja. Nu zijn we ontzettend veel nummers. Dat geeft bijvoorbeeld zo'n Phelps ook de kans... vorige keer om acht gauw medailles te staan. Dat is natuurlijk een fenomeen, laat dat helder zijn. Heeft het ook een commerciële kant... dat we een hele week kunnen zwemmen... in plaats van dat we twee dagen kunnen zwemmen? Ik denk wel dat dat op een gegeven moment een drijfveer is geweest... om het Olympisch programma uit te breiden. Maar eigenlijk gebeurde dat in een tijd... dat de commercie nog helemaal niet speelde. En als je het goed bekijkt... er zijn uh, vijf specialismen, zullen we maar zeggen. En van elk specialisme heeft men een 100 en een 200 meter. En dan ook nog eens een uh, uh, aantal estafettes erbij. Dus dan lijkt het meer dan dat het is. Dan even naar het zwemmen op zich. Uh, wij zien die mensen starten. Tegenwoordig is het ook prachtig. Die reactietijd wordt in beeld gebracht. Dat is allemaal voortschrijdende techniek. Maar dan staan er allemaal van die keurige... heel veel mannen, zag ik, maar ook wel vrouwen... te kijken over dat blokje. Want uh, je mag een bepaald deel onder water zwemmen. Is dat nog per slag verschillend? Maar is er nog een aantal slagen of is er gewoon alleen een afstand? Die je, wat, wat mag na de start? Um, men is ongeveer in 1984 gaan experimenteren vanuit de zwemmers van uh, met onderwater zwemmen. Uh, er was een rugslagzwemmer, een Amerikaan. De die, Nou, Die paste een duikbootstart ja. toe. En dat deed men met een vlinderslagbeweging. En die kon wel 35 meter onder water blijven. Bij de Olympische Spelen in uh, Seoul in 1988 dacht hij te winnen. Maar toen was er een Japanner met de toepasselijke naam Suzuki. Die het <lacht> nog beter kon. En uh, die heeft toen gewonnen. Nou, bij de vlinderslag begon men het toe te passen. Bij de boskrol, de vrije slag. En toen heeft men daar paal en perk aan gesteld. En 20 jaar geleden is besloten dat dat voor al die afstanden dan maar 15 meter mag zijn. En dat is het, het maakt niet uit wat je onder water doet. Ja, je, je mag bij de schoolslag eh, niet een andere slag doen onder water. Het moet met de slag waarvan je de, de, de, op dat moment in het water ligt... mag je dingen doen. Nee, nee. Euh, sowieso, de, de, de, de winst haalt men uit de zogezegde dolfinkik. Een dolfijnachtige beweging. En dat wordt toegepast bij de boskral, de vrije slag. En ook euh, bij de rugslag. Ja, en, juist, en juist bij de schoolslag mag men niet... Lang nee, dan onderwijs. moet je nee, die ja. armen okay, recht ja, vooruit. Ja, dus daar is het anders bij, ja. dan moet je juist, et cetera. Okay. Ja, nu noem je ook de vrije slag. Uh, wij zaten te denken, is er eigenlijk ooit wel eens iemand bij de vrije slag... die op zijn rug gaat liggen in plaats van borstkrol? Want ze doen allemaal hetzelfde. Bij wereldzwemmen of bij Europese toernooi is dat toch nooit gebeurd. Wel is het de gewoonte in Nederland bij sommige mensen... als ze dan een ultieme poging willen wagen... om bijvoorbeeld een limiet op de 100 meter vlinderslag te doen om op een estafette als de 4 keer 100 meter vrije slag... dan te beginnen met die vlinderslag. En dat mag. Maar, ik zat me af te vragen, die vrije slag, iedereen doet het, hetzelfde. Een aantal slagen, daar zijn allerlei regels voor. Is er bij de vrije slag een soort totale vrijheid van wat vrij is... of zijn daar toch ook nog een aantal regels? De enige regel is dus dat je na de start maar 15 meter onder water zou mogen blijven. Dat je moet aantikken bij een keerpunt en dat je moet aantikken bij het eind. Dus theoretisch, als er, zoals we ooit de Vosbury flop hebben zien... Ontstaan, Zoals we de klapschaats hebben zien ontstaan. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat er iemand het water induikt en met een ander soort van beweging, door een bewegingswetenschappelijk uitgevonden, zich voortbeweegt door het water. Dat zou theoretisch kunnen. Ik bedoel, uh, tegenwoordig heeft men zwemmen... waarbij ook allerlei trucs worden uitgehaald. En uh, het kan best zijn dat in de komende jaren iemand iets bedenkt waardoor het nog sneller gaat worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet verwacht hoor. En uh, waar ook veel over wordt gedacht en voor wordt bedacht om sneller te gaan, dat is de badkleding. Onderwerp wat volgens mij jou mateloos fascineert. Wat zijn bij deze spelen de trends op dat gebied? Zie je nieuwe dingen? Uh, niet echt nieuwe dingen. Alleen, het is weer zo dat men heeft geprobeerd... de stroomleiding zo dadelijk, uh, zo mooi te maken... dat je als een, als een paling eigenlijk door het water gaat. En bovendien, de badkleding van nu is absoluut waterafstotend... Uh, dat wil dus zeggen dat als je uit het water komt, dan zie je er hoogstens wat druppeltjes langs gaan. Ik heb dat uh, deze week allemaal nog eens aan hun lijf mogen ondervinden bij een uh, speciale clinic van Spido, waarin ze mij hebben geprobeerd uh, te laten uh, wormen in een zwembroek. Je hebt nou, het net weer uit. hè? Bent... <laughs> ja, het heeft uren geduurd, bij wijze van spreken. Nou, ja, dat... want je moet je er echt in wurmen. Dat ja. is niet even aan en uit trekken. Nee, nee, dat hoe, hoe echt... lang is zo'n Marleen Veldhuis daarmee mee bezig? Uh, met met een, een vrouw is het helemaal zo. Want uh, die moet zich dan uh, in zo'n heel pak uh, weten te hijsen. En voordat je die bandjes over je schouders hebt en dergelijke... ja, dan gaat gauw twintig minuten over. Zo. En, en die kleding, want is natuurlijk een paar jaar geleden hebben we het gehad... Hè, met de nieuwe pakken en de pakken. Het is heel helder nu. Die discussie is... Wel achter ons. Hè? Ja, die, ja. die, dit is helemaal helder. Zit er zit een gelijkheid in. Hè? Ja, absoluut. Uh, wat men er dus uit heeft gehaald bij die kleding. Is dat je pakken kreeg. Uh, waardoor je als het ware hoger op het water kwam te liggen. Met drijfelementen erin. En als je hoger op het water kunt te liggen, komt te liggen. Heb je minder weerstand. Uh, word je, uh, ben je dus sneller. Maar bovendien uh, waren het pakken. Waarbij de spieren zo strak werden gehouden. Dat je minder verzuring kreeg. En ja, mensen met grote, dikke spierbundels... een soort van Bokito bijvoorbeeld, Alain Bernard... die won daar door de 100 meter vrije slag bij de mannen. Als die pakken er niet waren geweest, had hij het nooit gewonnen. En je noemde net die pakken bij de vrouw, dat moet natuurlijk over de schouders heen. Je, wat, wat mij opvalt is dat je bij, bij de ene vrouw zie je dat de borsten helemaal zijn ja, weggetraind. Waarschijnlijk trainen ze die weg, dat, dat kan. En bij de andere juist weer niet, of in ieder geval minder... Wat, wat speelt daar? En bij een slag als de vrije slag is het zo... dan moet je dus de grootste stroomleiding hebben. En uh, dan is het goed dat je als vrouw zo plat bent als het maar kan. En je ziet dus ook de winnaressen die zien er eigenlijk uit als, als hele slanke mannen wat dat betreft. Uh, voor de rest wel met vrouwelijke trekken. Maar ja, uh, Want je kan dat er echt aftrainen. Dat is absoluut. Dat is een bewezen feit. Dat ja, ik bedoel, ook ik vanaf. zie je het ook natuurlijk. Maar, uh... <laughs> ja, uh, dat, dat, fitness en krachttraining is een van de belangrijkste elementen momenteel. En, en, waar, en waar dan niet? Bij welke afstand... Uh... Kan je je borsten behouden, om het maar zo te zeggen? Als je dus rugslagzwemster bent, dan is dat niet zo'n probleem. Maar het grote voordeel van een rugslagzwemster is... dat ze lang en slank meestal zijn. Dus dan hebben ze dat probleem voor die borsten ook niet. Maar een schoolslagzwemster, als die... Wat de grote borst heeft, nou die kan het vergeten in het latere deel van haar carrière. Um, dan nog een ding. Wij waren gelukkig iets eerder. Want dan konden we de aankondiging van alle scheidsrechters en juryleden nog even mee pikken. Het is geen sport hè, wereld. Maar zoveel <laughs> mensen in en om, zo bad en overal, die staan er allemaal. En dan denk je, ja, wat doen ze allemaal? Dat bedoel ik niet zo vlam. Want die mensen duiken en aantikken. Ja, dat moeten we zien. Maar dat wordt ook elektronisch. Van de week werd die Koreaan bijvoorbeeld even gedisqualificeerd. Mocht later weer terug, was volgens mij iedereen wel blij. Waar letten deze mensen buiten die 15 meter, waar letten ze nog zo? Uh, als je uh, er staat bij, bij elk keerpunt, of aan, aan, aan de kant ja. van de start, bij elke muur, staat dus één persoon en die let er dus op. Dat dat keerpunt dat die beweging goed genomen wordt volgens de regels. En uh, het is een lange tijd zo geweest, dat men dat, ook, dat men dat ook nog met handklokken bijhield. Maar nu hoeft dat allemaal niet meer. Elektronische tijdwaarneming, videoregistratie. En, en die 15 meter, want ik kan me voorstellen als je 14,89 onder water blijft, dat dat toch voordelig is ten opzichte van 13 meter 6. Hè? Ik noem dat. Ja, ja. Die zwemmers is er een markeringspunt waaraan ze dat kunnen zien of weten ze tellen ze hun slagen? Hoe doen zij dat? Uh, ze tellen hun beenslagen. Ja. En uh, uh, er is dus uh, op de baanlijn één blokje van een andere kleur. En dit wordt zo getraind dat de meesten wel precies weten wanneer ze boven kunnen komen. En wordt dat elektronisch ook bijgehouden? Nee. Dat nee, zijn nee. puur de mensen die staan ja, te kijken. Ja, boven. ja. En nu zie je dat in het, in het midden altijd de snelste zwemmers liggen. Dat heeft te maken met de golfslag. Maar bij, bij dit soort moderne zwembaden is daar dan ook echt nog sprake van... dat je aan de zijkant in het nadeel bent? Nee, absoluut niet. Maar dat heeft dus ook weer te maken met de geschiedenis. Ooit waren baanlijnen, werden afgezet met van die kleine busjes zelfs. Later in de zwembaden was het een touw en daar zaten de drijvers op. En die waren puur om dus de baanlijnen te scheiden. En men plaatste de snelste minste in het midden... Want dan hadden je het meeste voordeel. Want als je dan in de, aan de buitenkant zou liggen, ja, dan uh, had je die golfslag waar je heel veel last van ja, had. Maar dat is een, dus een gegroeide traditie, ja. maar nu niet meer nodig. En nee. ik, ik hoorde jou al een keer eerder, uh, hoorde ik van jou dat het vroeger zelfs pompoenen waren, hè, waar ja, ze tussendoor zwommen. dat is zwommen. het algemene begin geweest, ja. ja. En bovendien uh, is het ook vanwege de televisie zo, dat het erg gemakkelijk is om de baanleiden in het midden een andere kleur te geven, zodat het allemaal nog duidelijker overkomt. Nog één vraag over het zwemmen zelf, Jos. We hebben een grote, grote uh, zwemhistorie in Nederland. We hadden van de week Ada Kok bijvoorbeeld nog en zo. Kunnen we een hele rij van mensen eindigen met Inge de Bruin, zeg maar, opnoemen? We hebben alweer een zilveren medaille. Wordt wisselend over de dag, maar een zilveren medaille is nogal wat op een 400 meter. Maar toch, als wij heel eerlijk zijn en wij kijken naar zwemmedailles op deze Spelen. zeggen wij dan: Chromo wie Jojo? Dat is onze troef. En daarna houdt het op. Inderdaad, Kromo Jojo zal het moeten maken op de 50 en de 100 meter vrije slag. En ja, wie weet heeft Marleen Veldhuis nog een bijzondere dag... dat ze op haar 33ste toch nog die medaille wint. En hoe schat je Kromo Jojo in als je naar 150 meter kijkt? Wat is haar afstand waarvan je zegt... want wij leken denken dat ze op de 100 meter wel eens goed zou kunnen winnen. Uh, ja, dat denk ik ook wel dat dat zou kunnen. Ze is absoluut de snelste van de wereld momenteel. Maar ja, ook bij het zwemmen en in sport is het altijd zo... dat er anderen ook de goed, geest kunnen dat hebben. dat is haar afstand. En 50 noemen jullie een loterij, geloof ik, hè? Ja, maar daarop is ze ook heel erg goed. En bij de vrouwen is de 50 niet meer zo'n grote loterij. Dat is bij de mannen wel. Daar zijn de verschillen aan de finish hoogstens tussen de 8 en 1 tiende seconde. We gaan het allemaal volgen, die prachtige centen. En we danken je dat je hier was en wensen je ook op je 7e Olympische Spelen. Heel veel plezier. Jos van Kuijlen, dank je wel. En wij gaan naar het Aquatic Center. Ja. Wij blijven bij het zwemmen, maar nu het schoonspringen. Bob van der Tak, daar zit jij van te genieten, denk ik. Ja, synchroon duiken en het is volle bak hier, hoor. Want uh, de zwemfinales die beginnen dan pas om half acht. Maar, uh... Groot-Brittannië heeft hier een troef. De Britten ruiken misschien wel goud. Tom Daley is zijn naam, een fenomeen in sportland. Groot-Brittannië, de sportpagina's van de kranten, die hebben er vol mee gestaan de afgelopen dagen. Een zeer populaire sporter, ondanks zijn jonge leeftijd van 18 jaar. Of misschien wel dankzij zijn jonge leeftijd. Het zijn al zijn tweede Olympische Spelen. Want in Peking was hij er ook al bij. Je debuteerde hij op 14-jarige leeftijd. En toen uh, veroverde hij de harten van de Britten. En sindsdien brengt hij de sportfans in vervoering met zijn sprong. Het is een echte mediafiguur geworden. Hij heeft ook dikke sponsorcontracten. En nu is het dus synchroonduiken zoals ik al zei. Dat doe je met z'n tweeën uiteraard vanaf de 10 meter plank. En zijn uh, partner in crime is Piet Waterfield, Geweldige naam trouwens voor iemand die van de duikplank duikt. Maar die is al uh, 31, die won al eens zilver in Athene acht jaar geleden. En uh, ja, het eerste goud, daar hopen ze hierop. Maar het is natuurlijk de vraag of dat wel zo realistisch is. Want als er nou één sport is waar één land domineert... dan is het wel in het duiken, in het synchroonspringen. En dat is niet Groot-Brittannië, dat land. Dat is China en het duo chao Zhang die zijn ook favoriet. Ze staan ook uh, bovenaan op dit moment. De twee Britten, Daly en Waterfield. Die hebben wel even de leiding gehad, maar toen ging het mis in de vierde sprong. En dus uh, hebben ze nog een inhaalslagje te maken. Er zijn uh, nog uh, twee sprongen te gaan. En ik vrees eerlijk gezegd dat die eerste gouden medaille waar Groot-Brittannië toch wel een beetje naar snakt. Ze hebben zilver en brons gewonnen gisteren. Maar ja, goud dat willen ze toch wel... Uh... Dat willen ze hier natuurlijk ook hebben, als, uh, zeker als organiserend land. Maar ik vrees dat het hier vandaag niet gaat gebeuren. Misschien ergens anders, maar hier niet. Maar laten we die laatste twee sprongen nog even afwachten. Dan gaan we naar Ed van der Bent. Ed, jij kijkt al de hele dag. Schitterend parcours even door dat stadion waar ze ook rijden naar de eventingen. Ja, ze zijn voor twee hindernissen eventjes hier. We hebben ja. Een uh, minuutje geleden hebben we Tim Lipsen doorzien komen in een uh, mooie stijl. Maar op de tv-beelden die de overige hindernissen uh, zo goed mogelijk laten zien. Daar zien we dat hij in een hele mooie gelijkmatige stijl neemt. Geen risico's neemt de ideale lijn. Misschien niet in het allersnelste tempo. Dat zal dus misschien wat tijdfouten opleveren. Maar het blijft in ieder geval allemaal doorgaan. En uh, er is geen enkele vorm van dat je ook ziet uh, vermoeidheid onderweg. Hij is inmiddels gevorderd tot en met hindernissen 19. zijn het totaal. 28, dus hij is nog wel even een, een paar minuutjes onderweg. Maar voorlopig ziet het er goed uit en dat is wel prettig, want gelukkig ze hebben we nu weer zo'n 7-8 combinaties achter elkaar gehad met uh, alleen maar tijdfouten of een uh, weigering van een paard voor een hindernis. Maar gelukkig is het aantal valpartijen is, uh, is wat achtergebleven bij het uh, gemiddelde tot nu toe. Dat was 1 op 4. En dat is veel en veel te veel, want in Peking, in Hongkong hadden we, ermee meen ik, 0. Ik moet het nog eens nakijken. Maar dit zal ongetwijfeld weer tot heel veel discussie gaan leiden. En dat ze kan wel eens betekenen dat dit onderdeel dan toch echt van de Olympische agenda zal gaan. Want men wil absoluut geen enkele risico met, met, met ernstige gevallen van ruiters of paarden. We hebben nog geen mededeling gekregen over hoe het met uh, enkele van, de, van de, uh, de, de deelnemers is die naar een ziekenhuis zijn afgevoerd. Onder andere één Canadese. Terwijl uh, Tim Lips uh, kijk ik toch nog even naar uh, het schema wat ik hier zie, is inmiddels gevorderd tot en met hindernis 22b. En heeft dan al heel veel Verschillende type hindernissen. Heuvel op, heuvel af. Door waterpartijen heen, achter de rug. Nog een stuk of zeven te gaan. En hopelijk blijft hij alles heel houden. Het van de wend was dat. Twintig minuten geleden hoorde u hoe Dex Elmond zijn halve finale verloor... tegen de wereldkampioen uit Japan. Inmiddels komt hij alweer binnen bij jou, Theo Plasjaar. Staat hij klaar voor de strijd om brons? Tegen wie? Sterker nog, hij is al vijf seconden bezig. Lucella tegen een man uit Mongolië. Je luistert naar de naam Niam Otshir Sainjargal. Dat is een tongbreker, Maar goed, we zullen kijken of we dat uh, kunnen vermijden vanmiddag in deze wedstrijd om het uh, brons. Een uh, sterke man uit Mongolië die veel successen had op uh, World Cups en Grand Slam-evenementen de laatste tijd. Opgekloppen is tot de vijfde plek van de wereldranglijst. En uh, Elmond zal ook een hele kluif aan hem krijgen. Hij heeft uh, één keer van hem uh, gewonnen tijdens het uh, WK in Tokio. Elmond dan van deze man uit Mongolië. Geblokte, geblokte jongen. Sterke jongen ook, maar toch niet meer dan 73 kilo... Maar... Maar één bonk spieren. We zullen zien of Elmond zich kan herpakken. Je zei het al 20 minuten geleden. Toen verloor hij die, die halve finale en dan is het geweldig moeilijk om je weer op te laden in, dat, in die tijd die je dan hebt. Je gaat nadenken, je laat je wat verzorgen, je gaat proberen je weer op te laden, mentaal de zaak weer op orde te krijgen. Er zijn heel veel judoka's die dat niet kunnen, die dan ook opgeven en denken laat maar, brons wil ik niet, vijfde wil ik ook niet worden. Dus ik geef op, maar Elmond kan dat wel die staat er ook nu weer. Maar of hij goed is, dat zal moeten blijken. Terwijl we de eerste minuut erop hebben zitten. En bondscoach Maarten Arendt, ja, die moedigde het nog wel aan. Maar stond behoorlijk zagrijdig te kijken toen ze stonden te wachten tijdens de warming-up situatie. En, uh... Het is de vraag of hij hem weer scherp krijgt. Hij kan de gevoelige snaren raken vaak bij Elmond. Ze hebben een vertrouwensrelatie die twee. Ze trainen vaak met elkaar op de centrale training. En ook bij de club U, waar ze allebei vandaan komen. Dus in die zin zit dat wel goed. Maar ja, het is een klus om een jongen die zo dicht bij de finale was. Om die weer op te laden voor een wedstrijd op het brons. En laten we wel zijn als hij dit verliest. Dan heeft hij helemaal niets. Dan wordt hij gewoon vijfde. En dan is zijn droom om een goed resultaat te halen op de Olympische Spelen, ja, uiteen gespat. Dan uh, is het een nieuwe teleurstelling na 2008 Peking. Ook uh, hier dan niks, want dan mag je toch echt wel spreken van een teleurstelling... als dit uh, toch gaat mislukken als je zo ver gekomen bent. En ik kan het allemaal vertellen, terwijl we twee minuten verder zijn. Omdat er uh, op dit moment ook weinig uh, gebeurt in de zin van uh, scores. Laat staan, die hebben we helemaal nog niet gehad. En de vrouwelijke scheidsrechter gaat nu een straf uitdelen aan Elmond voor passiviteit. Ja, ja, ja. Dat zagen we ook tegen die uh, Japanner. Dan is hij misschien uh, toch niet uh, goed. Is hij misschien toch wat uh, geblesseerd. Waardoor hij niet alles kan doen uh, wat hij kan laten zien. Wat hij normaal kan. Want dat zei ik vanmorgen al. Als hij kan laten zien wat hij kan. Dan is hij gewoon top. Maar uh, nu in de slotfase van uh, deze dag. Laat het uh, geluk hebben. Misschien een beetje in de steek. En uh, gaat, uh, gaat de vermoeidheid hem uh, parten spelen. We zullen hem dat straks uh, gaan vragen. Voorlopig is dat nog uh, zonder schade. Die gele kaart. Maar het is wel tekenend voor Elmond. Die nu al drie keer een Chewie aan zijn broek gekregen heeft. En dat geeft aan dat hij, ja, dat hij niet lekker in zijn vel zit op dit moment. Arens geeft nog wat aanwijzingen. Ook niet al te veel. Want hij weet dat hij niet heel veel meer kan doen. Dat hij zijn pupil nu zijn gang moet laten gaan. Hij heeft hem opdrachten meegegeven. En die moet hij nu zelf uitvoeren. Daar kun je als coach langs de kant van de mat eigenlijk helemaal niets meer aan doen. Twee minuut vijftien hebben we nog te gaan. En de man uit Mongolië, die is iets actiever, probeert Elmond nu te pakken. Maar dat leidt tot niets. Ook hij heeft weinig succes gehad met zijn aanvallen tot nog toe. Maar ja, is wat agressiever. is wellicht tot zijn eigen verrassing zover gekomen. Hij was niet tot de topfavorieten genoemd. Maar staat hier wel zomaar in die wedstrijd op het brons waar Elmond graag in die finale had gestaan. Maar goed, die feiten zullen we niet meer kunnen veranderen. De laatste twee minuten zijn ingegaan voor Dex Elmond... die nu een vingertje in zijn oog krijgt. Dat is pijnlijk. Hij moet daar eventjes van bij komen. Wrijft met zijn linkerhand in zijn linkeroog... En uh, de scheidsrechter kijkt of het uh, allemaal gaat. Dan wel dat er medische verzorging uh, nodig is. Dat gebeurt zo in zo'n wedstrijd. Niet bewust, onbewust. Het is nu wel gebeurd. Maar Elmond kan weer uh, verder. Vaak is er dan nog even een handje ter verontschuldiging. Maar deze man uit uh, Mongolië doet dat niet. Die denkt, nee hoor, ik uh, weet dat hij daar toch nog even last van heeft. En ik probeer die aanval weer in te zetten. Met een uh, Uchimata die uh, door, door uh, Elmond wordt opgevangen. Hij gaat op zijn buik liggen. En probeert weer op te krabbelen. Het duurt weer vrij lang allemaal. En daar gaat hij weer. De man uit Mongolië staat te wachten. Ja hoor, en daar komt de tweede straf. De tweede straf voor Elmond. Weer voor passiviteit. En dat betekent nu wel schade voor Elmond. Dat betekent nu dat hij een juco achterstaat. En dat is met 1 minuut 24 een slechte zaak voor de man uit Haarlem. Die nu in die anderhalve minuut die hem nog resteren echt iets zal moeten laten zien. Echt een paar goede aanvallen zal moeten plaatsen. In de hoop dat er ook nog een score uit voortkomt. Anders eindigt dit toernooi voor hem in een deceptie. In een desillusie. Waar hij zo goed bezig was. Oei oei oei. En nu de Mongool. Liger, die hem probeert te gooien. Maar weer landt hij op de buik. was een goede actie van de tegenstander. En Elmond kan niks anders dan alleen maar verdedigen. Ligt hij een beetje ja, nou, luchthappend op de mat. En uh, ja, lijkt toch echt last te hebben van het een of ander. Ik denk toch zijn knie die uh, opspeelt. En uh, ja, dat weten ze in die kleedkamer, in die opwarmruimte ook. Dat zien ze natuurlijk, die tegenstanders van elkaar. Voor zover ze het al niet weten op uh, trainingskampen. Want daar ontmoeten ze elkaar natuurlijk. En zien ook hoe het allemaal gaat met de blessures. Net zoals die van Henk Grol, die hij een paar weken op, geleden opliep. zijn teen uit de kom en het vel afgescheurd. Ja, dat weten inmiddels alle tegenstanders in de klasse tot uh, 100 kilo. Elmond zit er een beetje suf bij. Hij uh, moet weer uh, naar zijn uitgangspositie. Met 47 seconden lijkt het heilige vuur volledig verdwenen en uh, lijkt hij al uh, te berusten in de nederlaag. Kom op Dex, laat nog eens zien wat je kan. Je staat niet voor niks uh, tweede en uh, ben je hier geplaatst. Uh, je hebt zo'n goede voorbereiding gehad en laat het hier nou zien en probeer nog één keer je op te laden in die wedstrijd uh, waarin je Blons kan winnen. Hoe moeilijk het ook is, laat het zien. Doe wat je kan en uh, dan gaat het nog goed aflopen. Maar hij doet het niet. Hij luistert niet naar mij. Dat is ook niet zo belangrijk. Hij moet naar zijn coach luisteren. En vooral naar zichzelf. 22 seconden. En de Juco-achterstand nog. Dat betekent dat de man uit Mongolië zelfs nog een uh, strafje zou kunnen velen. En Elbot gaat weer op zijn uh, knieën zitten. En uh, blijft daar lang zitten en zit een beetje te pijnzen van... Jee, wat moet ik nou nog in die 18 seconden? Ga ik het nog een keer proberen of geef ik het op? Hij moet zijn riem weer vastmaken. Nou, neemt daar geen tijd voor. En weet dat het bijna gedaan is. Weet dat zijn Olympische droom uiteen gaat spatten binnen 10 seconden. Want zo weinig staat er nog maar op de klok. En dat is jammer. Dat is jammer. Nee, hij doet er helemaal niets meer aan. Hij gelooft er absoluut niet meer in. En weet dat het gedaan is. De man uit Mongolië krijgt nog een gele kaart. Maar dat levert helemaal niks op. Geen gevaar op voor de man uit Mongolië. Die nu weet dat hij straks met de bronzen plak op het podium gaat staan. En Elmond, nee, hij verliest. Hij verliest met Juco door twee straffen, door passiviteit. En hij wordt slechts vijfde. Jax Elmond dus. Geen medaille voor Nederland. Dat betekent de eerste medailleloze dag voor de Nederlandse sporters. Want we komen nog wel in actie. Maar dat zijn toernooien. Dan worden de medailles aan het einde verdeeld. Hè? Want een van die wedstrijden straks, eh, dat zijn de mannen bij het hockey. Nederland speelt tegen India. De wedstrijd begint over een paar minuten. Uiteraard zit Gerard de Groot in het stadion. Hij doet zo verslag. We zouden het nog gaan hebben over de geschiedenis van Nederland-India bij de mannen. Maar helaas vanwege Dex Elmond zijn wedstrijd. Laten we dat even schieten. Tot zo.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 I'm ready. Home again van Michael Kiwanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.